In Japan zijn zeker twee doden en tientallen gewonden gevallen... door de serie aardbevingen van afgelopen nacht. De zwaarste beving had een kracht van 7,6. Het Meteorologisch Instituut waarschuwt voor meer bevingen de komende dagen. Ruim 50.000 mensen moeten het gebied verlaten. In de twee kerncentrales in de regio zijn lekkages gevonden... maar volgens de autoriteiten is er geen gevaar zolang de koelsystemen nog werken. Eerder vandaag gold ook een tsunami-waarschuwing... maar de grote golf van 5 meter is uitgebleven. In Rotterdam zijn afgelopen nacht vier gewonden gevallen bij twee steekincidenten, niet ver bij elkaar uit de buurt. Het eerste steekincident was even voor middernacht. De politie heeft een zwaargewonde vrouw met steekwonden op straat gevonden. Agenten hebben haar gereanimeerd. Twintig minuten later kwam er een melding binnen van een tweede steekincident in een woning, even verderop. Daarbij raakten drie mensen gewond. De politie in Rotterdam heeft een man van 41 opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij beide steekpartijen.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 En het aantal mensen dat met oogletsel door vuurwerk is behandeld in het oogziekenhuis in Rotterdam is verder opgelopen. Inmiddels zijn 24 mensen met schade aan hun oog behandeld. Onder hen zijn twee kinderen onder de 12 jaar en een kind tussen de 12 en 16. Vanochtend noemde het oogziekenhuis de jaarwisseling al een ouderwetse horrornacht. De helft van de slachtoffers zijn dit jaar omstanders, over het algemeen door legaal vuurwerk. En het weer, vanavond begint droog, maar later op de avond en vannacht gaat het langdurig regenen. De minima liggen tussen de 4 en 7 graden. Morgenochtend is het even droog, later trekken er buien over het land waarbij het stevig gaat waaien. En het wordt ongeveer 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is.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 Ik eh, sta een beetje perplex. Ik denk, er gebeurt helemaal niks. Want ik denk, het eh, zal toch wel met een, een beetje met nieuws zijn... maar uh, dat, dat is er kennelijk niet. Nou, dan gaan we gewoon uh, fijn beginnen met dit uh, fijne programma. Autority FM, bij de gezegd 3 voor 12 Noord-Holland-Vloedgolf... is begonnen met uh, het overzicht van december. En nog veel meer dan dat... Get some sleep, now, sinner. It's been a rough day. Just try to stay alive, keep the wolves at bay. Find your moral compass; it will show you. I'm straight into the eye Be equal to the frame Gave my soul nummer telt niet officieel mee in 2023, maar hij stond wel op een EP van, van deze Max Polman. Zelf zegt hij een album. Hoewel, ik ben er het niet helemaal mee eens, omdat er misschien nog wel wat nummers te weinig op staan voor een album. Uh, het heet uh, Rhodes uh, nee, Go On Forever, want dat is het, uh, het werk wat hij dit jaar heeft uitgebracht. En daar staat deze Nothing Stops Rambling Man ook op. Uh, ...heeft hij wel eens als single uitgebracht... Uh, ...maar dan in 2022... ...maar goed, het uh, is misschien wel ook... ...fijn om dat even te benoemen... ...dat het album dus dan weer... ...van 2023 is. Nou, um, we hadden... ...hier een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf... ...in gedachten met... ...gasten vanavond, om het jaar... Uh, ...af te sluiten. Maar... ...wat wil nou het geval? Barnsteen uh, ...kan wel, maar... Uh, ...de rest van het uh, spul... ...niet, minstens niet helemaal... Uh, Tiger van de Sterren die, uh, die is uh, hersteld van een, uh, van een griep. Maar Nina Lynn die, uh, zit echt in de lappenmand met een zware verkoudheid. En dat betekent dat we uh, de boel hebben moeten verplaatsen naar een, uh, naar een andere datum. En die datum is toevallig ook op een 28e, maar dan wel in maart. Dus het duurt uh, nog even een maand of drie voordat dat um, zijn uh, beslag gaat uh, krijgen. Maar goed, wat gaan we dan wel doen? We gaan in ieder geval straks om half negen sowieso bellen met uh, Wolfie... want hij heeft een, uh, een nieuwe single gedropt deze week. Die heeft hij al uh, ten doop uh, gehouden bij Funks. En dat is misschien ook wel uh, leuk om daarmee uh, over te gaan praten. En verder zit er nog een herhaling in van een interview... wat ik veel eerder had, uh, zo'n dag of tien terug... Toen wij hier een, uh, ja, een inhaalslag hadden gedaan uh, van een herhaling... die niet helemaal een herhaling was. Hoewel, de muziek uh, hebben we toch zoveel mogelijk op die plekken gezet. Maar dat had alles uh, te maken met een stroomstoring op de 14e december. En zoals je weet, op de 14e december waren hier Sterren en Sven Rost de gast. Uiteindelijk uh, ging, het allemaal goed, uh, ging het allemaal gewoon door. Uh, maar het had wel een gescheeld of we hadden helemaal geen uitzending op die 14e december... En daarom hadden we dus op de 18e december nog een beetje iets uh, ingehaald. En daar zat uh, de Green Policy in. En dat interview dat ga je straks ook horen. Um, verder natuurlijk even een greep uit alles wat, uh, wat voorbij komt uh, uit dit jaar. En dit is er één van. Dat is een single uh, die eerder al uh, uit is gebracht. Ik geloof in oktober. Uh, door Harlem Lake. En het nummer dat heet Carry On. hotel room and draw outside the lines your perfume and your costume no I Bad, bad oh, I know your wife is just sitting at home Drinking that lonely glass of wine You are on the road for that bluesy bluesy business tijd waarin we altijd samen kwamen Dingen ondernamen, maakt niet uit We waren samen bij alles het beseft Het is straks alleen verleden Tijd met jou besteden Voelt zo lang geleden Bleef je maar wat langer Al was het kort, gewoon heel even Zomaar weggetreven En wij die achterbleven Je blijft altijd bij mij dat wil ik je beloven, gedachten komen boven, in ons blijf ik geloven. Nu ik je niet kan aanraken, jij over mij moet waken. Ik was jouw lieveling, een vage herinnering. Ik je niet kan aanraken, jij over mij moet waken. Ik was jouw lieveling, een vage herinnering. Soms hoor ik je praten, zie ik voor me hoe we zaten Tranen wil ik laten, maar ik weet het moet met mate Dat heb ik toen gezworen, maar ik wist niet van tevoren Voor ik had verloren, zo'n pijn erbij zou horen Nu ik je niet kan aanraken, jij over mij moet waken Ik was jouw lieveling, een vage herinnering je niet kan aanraken. Jij over mij moet waken. Ik was jouw lieveling. Een week geleden kreeg ik dit in mijn mailbox via 3 voor 12 Noord-Holland. En ze stelden zich voor, wij heten Lies en Saar. We hebben dit al uitgebracht. Ja, maar dan uh, kan ik er weinig mee. Want het is uh, dan geen nieuwe release. Die we normaal gesproken bij 3 voor 12 Noord-Holland uh, bijna elke vrijdag meenemen. Zo af en toe uh, zijn er ook uh, mensen die dat niet doen. En ja, uh, Lies en Saar hebben dit, uh, deze single in oktober uitgebracht. Maar ze hebben wel gezegd... er komt nog meer aan. Dus uh, wij houden dat natuurlijk in de gaten. Hè? En bovendien kunnen ze dan zomaar in een overzicht... Uh, van deze 3 voor 12 Noord-Holland-Vloedgolf... dan weer terechtkomen. Dit is uh, de december-editie. Ik heb even nog getwijfeld van... zal ik dan ook nog een alternative in FFM, uh, gaan doen. Maar dat uh, heb ik niet gedaan. Uh, er zitten uh, Noord-Hollandse releases in. Niet alleen van december, maar ook van daarvoor. Uh, dit bijvoorbeeld is van uh, eerder uh, dit jaar. Namelijk ergens, geloof ik, in juli is dit uh, uitgekomen. En later is in september het hele album uh, uitgekomen van Ruud Houweling. Want daar hebben we het over. Uh, Accidental Pictures. Bovendien is Ruud hier geweest. Dat is in de editie van november geweest uh, vorige maand. Dus. En daar heeft hij een aantal nummers laten horen. Tenminste, dat was wel de bedoeling. Ik geloof één heeft hij van het album gespeeld. De ander was van een eerder album. En één van de nummers die erop staat... en die hij niet gespeeld heeft... tijdens die 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf editie van november... is dit nummer. Het is wel een single. I'll always believe in you.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 Lament sounds from a rooftop All the world is rushing While I am angry Till I'm ready to begin again Feels just like a new day There is crisp and cold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 te niet te Ja. Waarom klinkt dit anders? Nou, je, zegt, oh, je hoort het er zelf eigenlijk. Uh, dankjewel hoorde, uh, hoorde je even op de achtergrond. Nou, dat is gewoon een opname die we hier hebben gemaakt. Want Stijn, uh, die was twee maanden eerder uh, dan Ruud bij ons uh, te gast. Sterker nog, uh, de twee hebben elkaar ontmoet. Want op diezelfde dag kwam Ruud Houding iets uh, vertellen over het album... wat hij toen net uit had uh, gebracht, Accidental Pictures. Waarop bijvoorbeeld I'll Always Believe in You, wat je ervoor hebt uh, gehoord... Deze Stijn die kwam op 29 september uit mijn hoofd uh, langs bij ons om te spelen. En um, dat was meteen ook eigenlijk een beetje de afsluiting van de zomer. Hoewel het uh, nog een klein beetje doorging, want uh, de eerste week van oktober was ook nog redelijk oké. Okay. En daarna is het eigenlijk alleen maar een beetje pet uh, geweest met het, uh, met het weer, uh, wat, uh, wat dat er gaat. En Stijn uh, was uh, de gast in uh, de september editie van... 3 voor 12 Noord-Holland, Vloedgolf. Um, ook een van de releases die het afgelopen jaar uh, zijn geweest. En sterker nog, deze maand is het uh, volgens mij uitgebracht. Uh, is deze Talvenberg En uh, dat nummer dat heet Brugwachter. Ik open de brug. En ik doe hem weer dicht. En de mensen... Die wachten op mijn groene licht. Voordat ze verder gaan naar een baan. Ik ben niet de baas van het journaal. Niet eens de baas van dit verhaal. Ik ben de baas van het prinses Margriet mm -hmm. Ik vertel and wij uh, gaan praten met de, de heer Bond van uh, het is trouwens van Elbnop. gaan we eerst ook even iets uh, van hem laten horen, want dat is uh, natuurlijk wel eventjes uh, belangrijk. Uh, want het album wat hij uh, uh, dit jaar heeft uitgebracht heet In Our Time. We gaan er straks uh, verder over praten, maar dit staat erop. Cross Country Snow. Our careless childhood hopes. Here is the winter and the skiing on the slopes. Days ticking over through the mountains and the snow. Strapped in but uncertain about where our life shall go. I, wish I could force time to stop. I wish we didn't have to grow up. Will I ever set eyes on you again, my friend? Ain't it so bittersweet that all good things must end? Everlasting in a perfect afterglow. Grace under pressure, like two rabbits in the snow. Sion and Strudel in a brown, dark, smoky And an unmarried mother with a tender. Nog heel gauw als single naar voren geschoven, deze PA en Bond. Maar er is natuurlijk heel veel over dit album te vertellen. Ik vind eigenlijk het rijtje van drie. Daarnet had ik Ruud Houling met bijvoorbeeld. Oh ja. Uh, ja, hey Paul, goedenavond. Goedenavond, ja. Ja, um, want die had ik ook eventjes laten horen met I Always Believe in You van het album Accidental Pictures. En ja. Paul, uh, goedenavond, nogmaals. Goedenavond. Uh, want er is er nog een, uh, die is een beetje door, uh, door jou ook hier in deze studio terechtgekomen. Bernard Hering. Ja. Dat is er ook een, eigenlijk. Die is ja. een beetje authentiek opgenomen, uh, ook uh, wat, ja. wat dat er gaat. Maar jij hebt ook met de man ja. gespeeld, hè? Uh, tijdens zijn ja. release show, geloof ik. Ja, dat klopt, ja. We hebben het uh, die asfaltcomplex. Ja. Ja, nou ja, dat is alweer. Dat, dat moet ergens uh, in september geweest zijn, denk ik, uh, zowaar ja, waar. precies, ja. <laughs> en toen, toen vielen de mussen ook nog ook nog uh, dood van de dak af, want uh, het was een week later, geloof ik, bij, bij de hype was het ook al raak. Uh, was het ook, was ja. het ook uh, behoorlijk warm. Uh, maar goed, uh, Paul, want uh, uh, ik noem je Paul, maar je, ja, je, je gewone naam is uh, voor uh, de muziekwereld de P.E.M. Bond. Om ja. het onderscheid uh, te maken. Um, In Our Time, uh, die is uh, naar mijn idee wel het afgelopen jaar goed ontvangen, denk ik zo. Ja, heel erg. Ja. Heel tof om te zien uh, dat het zo goed is ontvangen. Ja, dat is echt uh, tof. Ja, um, wa wa waar komen de reacties nou hoofdzakelijk vandaan uh, van dat al voor dat uh, album? Nou, ik ben zelf natuurlijk in principe onafhankelijk muzikant, dus ik zit niet bij een grote label of zo. Ik zit wel bij concerto, maar dat is niet per se groot, weet een van de grotere. Mm. Uh, dus vooral de onafhankelijke blogs heb ik wel over me Ik heb heel veel reacties gehad uit Amerika weer, dat het geest. Ja. En zelfs uit Nieuw-Zeeland, Australië, ja. en uit Canada. Uh, en ik ben gedraaid door jouw collega Leo Blokhuis, Radio, oh, nog? radio ja. 1 ben ik geweest, ja. Radio 5. Er uh, zijn dus echt wel mooie dingen. Ja. Uh, Laat, Mar een... Mar Marco Gene bij uh, Radio Capelle. Precies, dat wil ik ja. ook maar even noemen. Leo Kattenstaart uh, heeft er nog wat uh, een en ander aan gedaan. Die zijn laatste uitzending heeft gehad. Wat heel jammer ja. is. Want dat is echt ja. zo'n ja, mooi liefhebbersprogramma. Ja. Dus... Uh, nou, helaas niet de grote kanaal. Ik heb wel Parool heb ingestaan. Maar niet uh, in de NRC of helaas. Ja. Uh, maar dat blijft altijd, altijd smachtig smacht naar meer. Ja. <laughs> maar uh, wat ze schreven. Want ook uh, de regionale pers. Je zegt het al, parol. Uh, die ja. hebben toch in dat opzicht een behoorlijk bereik. Maar ze waren nogal lyrisch over de manier waarop jij dat hele verhaal uh, van Hemingway vertaald had. Want het is gebaseerd op een verhalenbundel van Ernest Hemingway. Ja. Ja. Uh, hoe je dat vertaald hebt naar de muziek. Ja. Ja, er waren heel mooie reacties op, ja. Ze ja, um, het wel en anderen vonden het lastig of zo. maar de meesten vonden het wel gek, het concept was wel duidelijk. Ja, um, nog even terug naar dat uh, verhaal, want uh, je hebt je samen met uh, Danny van Tichelen ergens opgesloten in een blokhurt ergens in de buurt van Lochem. Zo was dat toch? Ja precies, ik heb hem opgesloten in een boshut. inderdaad om deze plaat uh, deels te schrijven, de demo en op te nemen ook. Hmm. En uh, Danny was er de laatste twee dagen bij om alle basprijzen op te nemen. Dat zijn alle basprijzen die de plaat hoort zijn gespeeld door Danny in die bosset. Hmm. En uh, ja, dat was gek. gek. Ja. Hoe is dat dan, als je dan met z'n tweeën in zo'n boshut zit? En zeker als het de laatste dagen uh, is. Want uh, ja. heb jij ook een beetje je Hemingway gevoeld toen je in, in die boshut ook alleen uh, bezig was? Nou ja, aan de ene kant, het, was het idee van die boshut was dat ik mezelf kon isoleren. Want ik heb een gezin inmiddels en dat ik van hem echt alleen maar een paar dagen lang uh, kon focussen op opnames. Ja. In de natuur, wat heel goed past bij de plaat. Ja. Um, en dat ik gewoon echt het project in kon duiken zonder concessies te hoeven doen qua tijd of wat dan ook. Ja. En dat is, wel, dat is wel gelukt, ja. ja. Um, uh, gewoon een soort cabin fever. Dat is cabin fever als je op heel lang in je eentje in een hut zit dat je een beetje gek wordt. <laughs> <laughs> dat had ik wel een beetje op het einde, omdat je gewoon niemand spreekt. Je bent alleen maar aan het opnemen en je eet nauwelijks. Je. je bent alleen maar bezig met die plaatjes. Ja, uh, maar je hebt het ook over, uh, op die plaat, uh, uh, ergens in een van die, van die liedjes, zeg je ook van, het lijkt wel alsof Hemingway dat ook, uh, ja dat is het ook eigenlijk, hè? want Hemingway vertelt het als het ware, dat hij de shotgun pakt. Was jij ook bijna zover ja. dat je dat uh, deed of niet? Nee, ik, uh, ik, ik ken dat gevoel wel wat Hemingway beschrijft. Dat is een bepaalde depressie die hij had, waar hmm. uh, ik zelf ook wel eens, uh, last van heb. Mm. Maar in die bos zitten, heb ik zelf in een moment gedacht dat ik er een eind aan zou maken. Nee. <laughs> um, maar uh, jij, jij zei op uh, de, de avond uh, van de release show. en daar stond toen ook een, uh, bijna een heel orkest stond er op dat uh, podium daar. Ja, dat was tof, ja. Ja, dat was ook, ook een, van, een van, de, van, de, van de mooiste avonden. al daar in, uh, ja. in de Piers in Volendam. Um, maar uh, je zei: Hemingway was niet een van de meest gezellige mensen. Nee, nou nee, nee. De vrienden die die maakte maakten die net zo snel kapot. Ja. Hij was nogal haatdragend en uh, het was een, wel een mannetje. Was het. Ja, dat was het wel. Ja, want, want je hebt ook uh, literatuurstudie gedaan uh, in de richting ook over Ernest Hemingway, toch? Ja, precies. Ik heb, mijn, ik heb Engelse literatuur gestudeerd, een master aan de UVA met een scriptie over het werk van Hemingway. Ja. Wat trek jij nou aan in Hemingway? Ja, heel veel. Ik vind zijn leven super interessant wat hij allemaal heeft gedaan. Hij is overal geweest, hij heeft heel veel gereisd. Mm. Hij heeft waanzinnige uh, werken geschreven. Uh, altijd deels autobiografisch. Ik vind zijn werken fantastisch. Ik lees dat met heel veel plezier. En, uh, dus ik, vind een bepaalde, um... nou, ik ben wel gefascineerd door die, uh, door die man. Ja, ja. ja. ja uh, want in een van je nieuwsbrieven, de Bond Gazette... Yeah. Mensen, abonneer je erop, want uh, ze zijn, uh, ze zijn uh, de moeite waard. Um, ja, maar lekker. <laughs> want op een gegeven moment uh, heb je het er ook zelfs over dat er een Volendamse link is met Hemingway. Nou, ja, die is heel grappig inderdaad. Want ik kom natuurlijk oorspronkelijk uit voor. Ik uh, woon inmiddels tien jaar in Amsterdam. Ja. Hij is nooit in Nederland geweest. Wel in België en nee. Duitsland. en uh, Frankrijk natuurlijk al veel. Uh, maar hij heeft inderdaad op 28 mei 1931 op een boot gescheept van Cuba naar Spanje. Hmm. En die boot heette De Volendam. Dat vond ik wel een grappig detail. Ja. ja, want dat haalde je aan in een van je nieuwsbrieven, kan ik, kan ik me nog herinneren. Dat, dat, dat, er wel, ja. dat, dat er wel degelijk iets met een, met ja. een klein link is met, met Volendam. De route. Ja, grappig toch? Ja, dat vond ik ook. Uh, die dat hij die, die naam waarschijnlijk heeft gezegd, vind ik al grappig. Dat hij waarschijnlijk een keer heeft gezegd tegen zijn vrouw: hé. Hey, uh, ik moet vanmiddag op de volgende naar. Uh, <laughs> ja, dat is grappig, toch, dat hij die naam heeft moeten uitspreken. Ja, ja, ja, ja. Ja, nou ja, goed. Uh, uh, maar uh, ja, is dit, is dit nou iets? Ook oh, jee, dat, dat was in één keer uh, de heer Bond. Sorry, but that's not a valid extension. Kijk, please try again. Ja, dan moet ik hem dus uh, opnieuw eventjes weer in. Uh, even kijken of het uh, gaat lukken, hoor. want uh, nou hij is. Uh... Ja, hallo. Ja, ja, ik, ik ja. Ja, ik zet, ik, zet, ik zet je er weer even op, want, uh, want we, ineens uh, zijn we weg. Dat is... En dan, als het goed is, hangt hij weer. Hey, ja, dan is hij weer. Vet. Ik hoorde opeens een mooie pauze. <laughs> ja, want er kwam ineens een uh, Engelstalige dame die zei dat de verbinding in één keer uh, eruit lag. Oh. Ja, um, maar goed. Uh, ik weet niet. Heb je hier nog ergens belt goed? Of wil uh, uh, er al rappen uh, doorheen? Want je, nee, hoor, zit je in het buitenland ook? Eindeloos. Nee, ik zit in Amsterdam. Oh. Ik geloof dat ik het centrum op dit moment. Oh, vandaar. Ergens dat, uh, dat er geen bereik is. Maar goed, um, even nog om het uh, verhaal uh, af te sluiten. Uh, er zitten ook atypische nummers op. Um, My Old Man, die ga ik zo uh, laten horen. Wat is dat uh, voor een nummer? Dat is een heel goede vraag. Ik zal het kort proberen te houden. Mm. Nou, My Old Man was een verhaal dat hij al eerder had geschreven. En het past eigenlijk niet zo heel goed in die bundel. Het is een beetje een raar verhaal. lang verhaal. Mm. En een beetje nou, subs, uh, een beetje verdrietig verhaal. over Een, een jongetje die met zijn vader veel op gaat. Die vader doet paardenraces. En het jongetje komt er langzaam maar zeker achter dat zijn vader eigenlijk een crook is. Ja. Een boef die, uh, die, uh, die boef. die ja eigenlijk... Uh, uh, Paardenracers uh, verliest of wint om met andere mensen heel veel geld uh, te laten verdienen. Ja. En, en in, in mijn liedje, ik heb dus voor elk verhaal een liedje geschreven, qua liedje moest het ook anders zijn dan de rest van de plaat. Bijna een soort, een beetje, ja dat was een beetje de bedoeling. En uh, het is dus een iets ruiger liedje dan de rest. Ja. En uh, ja, dat is eigenlijk een korte versie van uh, hoe dat zo werkt. Goed, gaan we even laten horen. Trek. Thank mm -hmm. you. Ze willen al mijn tijd roven, ze willen niet dat ik op mij focus In de avond en het weekend heb ik vrije tijd over En kan ik eindelijk de mic slopen. Grote guys, Biggie, maar ik show niet of als Diddy Kom met die verhalen van de sofa, net als Diggie 30 plus muzikanten komen voor subsidies Doe het voor de DIY culture in the city Ja, ze zien hoe we het doen het begon bij een fatioen Vaak gefaald, veel geduld, het ging niet opeens boom Dit is pro shit is brain bro, ik deed het als is toen Way back toen je hip hop nog leefde Toen Ali B pas net op tv kwam Toen de B en de zijn nog een feest Was nu pakken ze in één klap, pap, al je fame af Woe! Ben op die independent dingen nu Ik rap weer bro, hoef even niet te zingen nu Ze kunnen horen wie ik ben zonder interview liever duizend echte fans dan de milliviews. Ze voelen dat ik connect Hou het in balans, net als voet de app zoals ben ik even weg, maar dan ben ik weer back Blijf dicht ik ben mezelf, want dat werkt het best. Millennials zijn hoogst individualistisch opgevoed. Dat betekent dat zij zichzelf als de dingen in hun leven zien. En dat betekent ook dat zij het idee hebben dat ze verantwoordelijk zijn voor al het succes en al het geluk in hun leven. Tegenwoordig ben ik op planning aan. In mijn life zoveel om te managen. Het universum geeft me niets waar ik niet kan handelen. Dus ik face al die challenges. Die hele mindset is dus nu no no core Als Matthijs doorgaat, ga ik ook door. Alle rimes die ik schrijf zijn als folklore. Zijn net alsof ik op de cover van woke Ik ben so sure, yo Lucas. hoef geen zo een beat met te droppen. Heb de feeling dat we niet zullen floppen. Heb een feeling die ze niet kunnen stoppen. Ik rap maar op geen plek in de in rap zien. Want ik weet ze gaan met tracks die niet als rap, rap zien. So good with your boy is eclectisch. Met Frauke of S10, tap steeds meer in, in mijn essentie. Compromis, klik ik nu op een salaris. Ben niet waarom, maar, ik voel me legendarisch. Leefkunst, leef, leef hip-hop gaat dood voor. Jullie stoppen naar je eerste salaris. En dat is cool bro, ik snap die safety. Ja, het is ook het jaar van de Nederlands talige hip-hop. Uh, en dit ja, komt uit Saandam, namelijk Middenweg met. Dat hebben ze volgens mij nog niet zo gek lang geleden uitgebracht. En daarvoor hoorde je PJ Bond met My Old Man. En dat is natuurlijk omdat hij drukdoende bezig is... sowieso met zijn eigen album aan de man te brengen. En hij is ook op pad met Her Majesty. Dat is ook een band. Maar die spelen eigenlijk min of meer jaren 60 en jaren 70 nummers van... Nou ja alles wat met uh, Amerikaanse singer-songwriters uh, te maken heeft. Dus dat zijn eigenlijk covers, om het even netjes uh, te zeggen. Um, ook deze um, groep is actief uh, geweest. Sterker nog, tijdens de popronde waren ze toch een van de mensen die uh, meededen. En dat is uh, dit uh, fijne zootje ongeregeld. Pannen naar maar met uh, oké. Okay. That we'd always cherish what we have. I guess I'm just afraid that you forget. You might be back tomorrow if I close my eyes today. The landscape keeps on moving ja. Yeah. En het liedje had hij ook uh, gespeeld twee weken terug, maar dan in een alternatieve FM-aflevering. Sven Ros met A Memory is a Wild Place to Go. En daarachter hoorde je Panda Nar met uh, OK. Daarvoor uh, bedoel ik. En we hebben er nog een paar. Zo ook uh, bijvoorbeeld uh, deze. En dat is Elena. Laak en teder Raak me aan In de avondmist En ochtends als de eerste stralen Door het raam verschijnen Raak me aan Zoals een wolk vasthoudt En zijn druppels Zoals de huid om. Gedachten versmelten met slapeloze nachten zoals de zee, het zand blijft strelen. Raak me aan, zoals je vroeger deed. Ja, en zij is ook uh, geweest hier uh, bij ons. En dat uh, was zelfs wel onder een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf. Uh, begin van dit jaar deze Elena, maar die had ook een uh, EP uitgebracht uh, waarop uh, dit uh, mooie nummer uh, stond. We hebben er nog één tot uh, aan het nieuws van 8 uur. En dat is uh, niemand minder dan Jacob D. Edward, want die, uh, die komt hier eigenlijk elk jaar... Van het uh, van de EP Threshold Hyacinth en Matheola Tot aan het nieuws van 8 uur. March slept between us, blossoming hyacinths and Matheola Left it dry in my notebook, bleeding the words to a song I promised you I'd write.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 sale.